11 het NOS-journaal. Jan van der Putten. De gemeente Rotterdam wil de komende jaren ruim 500 miljoen euro bezuinigen, vooral op de bijstand. Ook verdwijnen er in totaal 2000 van de 13.000 banen bij de gemeente. Dat schrijft het college van BMW in de zogenoemde kaderbrief. In de eerste maanden van dit jaar liep het tekort op de begroting van ruim 4 miljard euro op naar meer dan 100 miljoen euro. Het gat wordt gedicht door geld uit de eigen reserves te gebruiken. De gemeente gaat aanvragen voor uitkeringen strenger beoordelen en stelt de zelfredzaamheid van burgers centraal. Wie kan werken, moet werken, zegt Rotterdam. De gemeente komt geld tekort doordat Rotterdam aanzienlijk minder geld krijgt van het Rijk. En er minder geld binnenkomt door een stagnerende bouwsector. En er een forse toename is van het aantal bijstandsgerechtigden. Vorige maand stapte PvdA-wethouder Schreier van Rotterdam op... vanwege de volgens hem asociale bezuinigingen op de bijstand.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 Azawaghi houdt zich vermoedelijk op in het Afghaans-Pakistaans grensgebied. In het Franse Bayon zijn de stoffelijke resten aangekomen... van passagiers van het Air France toestel... dat in 2009 in de Atlantische Oceaan stortte. De resten van 104 passagiers werden in april teruggevonden... in wrakstukken die met onderwaterrobots waren opgespoord. Ze moeten nog worden geïdentificeerd. Bij het ongeluk kwamen alle 228 inzittenden om het leven. 50 van hen werden direct na de ramp al teruggevonden.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 En zo maakte de tekening Triomf van de Dood in 1887. De prent is verzekerd voor 100.000 euro en het Haagse Gemeentemuseum heeft aangifte gedaan. Het weer nog bewolkt en verspreid over het land. Buien, vooral in het zuidoosten, kunnen die gepaard gaan met onweer, windstoten en hagel. Het wordt 18 graden aan zee tot 22 in het oosten. Morgen eerst zon, smiddags bewolkt, in de avond regen. Het wordt morgen 20 graden. Amwb ah, Verkeersinformatie. Er staat nog 40 kilometer files. Dit zijn de langste van dit moment. A1 naar Amsterdam tussen Stroe en Hoevenlaken 4. En op de A2 Den Bosch-Utrecht tussen Beest en Evedingen 7 kilometer. A4 naar Amsterdam bij zoeterwouderijn Rijndijk 5. En de andere kant op ook 5 kilometer. A12 Den Haag-Utrecht tussen knooppunt Oude Rijn en knooppunt Lunette 4. En op de A27 Breda-Utrecht tussen Gorkum en Lexmond ook 4 kilometer.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 Radio 1 gids.fm, Met Deborah Mora Goedemorgen, ik neem u dit uur mee de diepte in. Want zouden we ooit het internet hebben uitgevonden. als er geen fundamenteel onderzoek mogelijk was geweest? Veel wetenschappers denken van niet. En daarom moet wetenschap niet te commercieel worden. Maar dat is nu wel juist de kant die het met de nieuwe regeringsplannen lijkt op te gaan. Ontwikkelaar van nieuwe technologie Henk De Beijer maakt zich zorgen. Hij is hier en ik praat zo meteen met hem. Emoticons, u weet wel. Dat zijn die kleine symbooltjes die emoties aangeven. Nou, die blijken beter uit te drukken wat we bedoelen... dan het o oh zo veel gebruikte Engels. Menno Bentveld ligt het straks toe. En mogen alleenstaande ouders wel gesubsidieerde kinderopvang... op de dagen dat ze niet werken? Dat ligt op tafel in het joopdebat. En wilt u een kijkje in de studio? Surf naar degids.fm. Maar eerst ons strafrechtssysteem. Want in de Volkskrant lees ik dat de PVV ingrijpende veranderingen wil... PVV-kamerlid Lilian Helder pleit voor een zogenoemd stapelsysteem. En dat betekent dat een dader voor elk van zijn misdrijven maximaal wordt gestraft... en dat dan al die straffen weer bij elkaar worden opgeteld. Dus stel dat iemand tien verkrachtingen op zijn naam heeft... dan krijgt hij voor elk van die verkrachtingen de maximale straf van twaalf jaar. Dat is dan weer opgeteld 120 jaar, ofwel levenslang. Advocaat Bart Stapert heeft in Amerika onderzoek gedaan naar het strafrechtssysteem daar. Goedemorgen, we hebben vier minuten om dit PVV-plan tegen het licht te houden... Meneer Stapert, wat vindt u van het plan? Ja, ik denk dat het uh, niet gaat werken en dat het ook uh, op verschillende manieren gewoon uh, ja, uh, niet, niet een goed plan is. Uh, kijk, als je een samenleving wilt waarin je zoveel mogelijk mensen achter de tralies neerzet, uh, ja dan is het een goed plan. Maar als je een samenleving wilt waarin je op een effectieve en gerichte manier zorgt dat we veiliger worden met z'n allen, dan, uh, dan heeft dit geen zin. In Amerika heeft, uh, ja, heeft het misschien wel zin, want daar heeft u onderzoek naar gedaan. Leidt het daar tot misstanden? Nou ja, het is wel degelijk zo. dat ja, Het hangt er een beetje vanaf. Kijk, de PVV ziet dit als deel van, van een, een, een set van plannen waarin onder andere ook three strikes you're out. Hè, als je drie delicten pleegt, dan uh, krijg je levenslang past. En dit is uiteindelijk ook niet meer dan gewoon eigenlijk een ordinaire uh, strafverhogende maatregel om zo lang mogelijk te kunnen straffen. Omdat de PVV vindt dat de straffen in Nederland te laag zijn. Nou, daar valt het een en ander op te zeggen. A, ah, wij straffen uh, niet lager dan de gemiddelde Europese landen. En, uh, B, als je kijkt naar het land wat zwaar straft, zou je kunnen zeggen Amerika, dan zie je daar juist dat mensen eigenlijk de andere kant op zijn gegaan. En dat er mensen worden vrijgelaten omdat het uh, gevangenissysteem dat daar wordt gehanteerd eigenlijk niet meer betaalbaar is. Er worden heel veel mensen opgesloten voor vaak uh, min of meer geringe delicten. En uh, er is ook eigenlijk een realisatie dat het opsluiten van mensen alleen uh, geen oplossing biedt voor de criminaliteit. En dat je veel uh, ja, slimmer eigenlijk moet omgaan met criminaliteit. En moet kijken van waar komt het vandaan en hoe kun je er nou voor zorgen dat mensen het niet meer doen. Alleen maar mensen heel lang opsluiten helpt daarbij niet. Hoe zou het dan moeten? Nou ja, ik denk dat je heel duidelijk moet kijken naar de achtergronden van waarom mensen bepaalde criminaliteiten plegen. En dat is... Uh, gecompliceerd. Dat, is niet, dat is, uh, past, past niet in, een, uh, in, in, in, in, ja, in de sloganpolitiek politiek van, van de PVV. Uh, want dat is een gecompliceerd probleem. En dat moet je gewoon ook op een ja, hele genuanceerde wijze eigenlijk aanpakken. Want de ene crimineel is de andere niet. Daar waar het gaat om, om jonge jongens uh, die, die te plegen, ja, heb je misschien een andere problematiek dan een, een, een zedendelinquent die al zijn hele leven lang uh, pro problemen heeft met een uh, met de seks omslaving of seksproblematiek, die moeten ieder op hun eigen manier worden aangepakt. En ja, je kunt de makkelijke weg kiezen en zeggen, nou we sluiten ze allemaal maar zo lang mogelijk op. Maar daar zijn we denk ik als samenleving niet mee getiend. Maar is zo'n individuele aanpak niet ook heel kostbaar? Uh, uh... Ja, maar opsluiten alleen kost ook geld. Ja, je kan dat natuurlijk doorvoeren. Je kan zeggen, nou, dan moeten de gevangenis een stuk soberder. Uh, staatssecretaris Teven heeft daar kort geleden ook nog het een en ander over gezegd. Je kunt, je kunt harder en harder en harder en harder worden. Maar het interessante is, is dat juist dat als je kijkt naar Amerika... wat jarenlang eigenlijk al het hardste land van de wereld is... Uh, in ieder geval in de westerse wereld... dat men daar echt een, een, een realisatie heeft uh, ondergaan van ja... Zo werkt het niet. Het moet slimmer. We moeten met z'n allen tot een, tot een slimmere uh, oplossing kunnen komen. Maar wat de PVV natuurlijk tegen de borst stuit, is dat je bijvoorbeeld tien keer de fout in kunt gaan. Voor slechts één van die fouten de maximale straf krijgt. En vervolgens ook nog eens vervroegd vrij kunt komen. Nou ja, kijk, er lopen allerlei dingen door elkaar heen. Dat je tien keer de fout in kan gaan. Als, dat, als die delicten gezamenlijk worden berecht, dat heet dan de meerdaad samenloopt. Dan kijkt de rechter eigenlijk naar al die delicten. En dan gaat men ervan uit, min of meer, dat die allemaal vanuit dezelfde idee vanuit dezelfde ja, probleem eigenlijk ook zijn voortgekomen. En uh, dan wordt er gekeken, als, als, die, als die gezamenlijk worden berecht... dan wordt er inderdaad gekeken naar nou, wat zou hier nou de passende straf zijn. En dan is het zo dat er bovenop de maximale straf dan nog een derde bij kan komen uh, als, uh, ja, als, als, er, als er meerdere delicten be bewezen zijn verklaard. Nou, als het gaat om een of een, een, een delict waar twaalf jaar op staat... dan zou iemand er sowieso al... Meneer Stapert, ja. de zomer is gegaan. Ach, jee. Het zit erop. <laughs> ja, de nuance past niet altijd binnen vier minuten natuurlijk. Hey, in deze zaak niet, helaas. <laughs> en dank u wel. En straks bij onze gedaan, collega's man. van de NCRV meer hierover in stam.nl. De gast is dan Lilian Helder van de PV die dus pleit voor zo'n stapelsysteem. En deze muziek betekent natuurlijk radio nieuwslicht en dus wetenschap. En vandaag ook Menno Bentveld. Goedemorgen. Goedemorgen, Menno. Uh, aandacht voor taal, emoties en emoticons. Ja, ik, ik ga het hebben over het uiten van emoties, meningen... Uh, gevoelens in je moederstaal, in het Engels en uh, met emoticons. Hè, van die smileys, van die poppetjes die mensen naar elkaar sms'en... met zo'n lachgebekje of juist een boos duiveltje of zo. Um, eerst maar even dat Engels. We worden bedolven onder reclameuitingen uh, in een vreemde taal. Meestal is dat het Engels. En met reclameuitingen willen reclamemakers gevoelens overbrengen, ze willen je in een bepaalde sfeer brengen, je moet iets prachtig of geweldig gaan vinden. Dit is misschien wel de bekendste. <tied> Ja, grote hamburgerketen, hè? je kent het. Nou is er interessant promotieonderzoek van Bart Lange... aan de School of Management Erasmus Universiteit Rotterdam. Vorige week gepromoveerd. Hij zegt... reclamejongens en marketeers proberen voortdurend een emotionele relatie... tussen product en consument te bewerkstelligen. En ze gebruiken daarvoor steeds vaker vreemde talen. Bij voorkeur Engels, dat is helemaal hot. En nou blijkt uit zijn onderzoek dat vreemde talen daar nou net niet voor geschikt zijn. We beheersen de subtiliteiten van een tweede taal veel minder goed dan uh, in onze eigen taal. Maar is dat dan ook niet heel erg vreemd? Want het is natuurlijk niet je moerstaal en jou ook niet aangeleerd, zou ik zeggen. Uh, nee, maar er zijn ook gradaties. Kijk, sommige mensen die gooien natuurlijk helemaal met de pet naar... met een, een vreemde taal, die begrijpen er de ballen van. Uh, dit is een bekend voorbeeld, een uh, filmpje dat lang op YouTube rondging. Een Duitse jongen werkt uh, voor de kustwacht, de Duitse kustwacht... en hij probeert Engels te spreken. En hij krijgt een noodsignaal van een Engels schip binnen. Can you hear us? Can you uh -huh. her? over? We are sinking. We are sinking Hello This is the German coast guard. We are sinking. We're sinking. What are you thinking about? <laughs> Die blijft grappig. Geen reclame voor een, voor een, taal, voor een taalcursus. Uh, hier is er nog eentje uit de oude doos. Een gezin in de auto zingt een Engels liedje mee... maar heeft geen idee waar het over gaat. Ja, en hierbij zie je dan vader en moeder zitten en ze, ze begrijpen het niet. Nou, dat zijn mensen die Dansen geen benul ja. hebben van een andere taal. Maar de lange betoogt dat zelfs als je die taal goed spreekt als tweede taal... Uh, dat je dan veel minder goed emoties uit kunt drukken dan in je eigen taal. En wat kan er fout gaan dan? Nou, het, het, het blijkt dat emotionele waardering, hoe sterk iets ontraakt, bij, uh, in het Engels minder sterk is in het Nederlands... Kijk, bijvoorbeeld I'm loving it raakt ons minder dan ik hou ervan. Of I hate it vinden we minder sterk klinken dan... Ik haat het. Ja, toch zou je denken, er is over nagedacht over al die Engelse teksten. Dus ja, dan moet het toch wel impact hebben. Ja, nou, dat, dat gebeurt soms ook wel, maar niet sterk genoeg. Het kan beter. Uh, kijk, het werkt wel als de vreemde taal zelf een boodschap is. Als die taal zelf iets uitdrukt. Bijvoorbeeld bij deze. Eerst als een autoinnovationen allen toegankelijk maakt, is -es. het ja Daarbij wordt natuurlijk de Duitse taal geassocieerd met grundlichheid, wetenschap, techniek, betrouwbaarheid. Het is veel beter dan dat we zeggen de auto. is auto, dat is toch een betere auto. Of een espresso reclame in Italiaans. Of het Frans verkeersbureau die zegt La Douce France. Als het over Frankrijk gaat, maar zomaar Engelse kreten gebruiken. Zoals nu Peugeot doet. Met een, met een, die hebben een Peugeot Motion en Emotion, notabene benen een Frans bedrijf die dan in het Engels ons Gelukkig. toe gaat spreken. Ja, dat is niet optimaal. Er is nog een interessant fenomeen. Als we zelf Engels gebruiken, is het eigenlijk andersom dan gaan we juist overdrijven. Dan uiten we ons veel grover en ongenuanceerder dan in het Nederlands. Uh, bijvoorbeeld als we op uh, Amazon.com, de boekensite... De, een, een waardering moeten geven over een boek. Hè, dat doen mensen daar. Dan gaat dat altijd in het Engels. En dan schrijf je, it's great, uh, best book ever, uh, read it again, of zo. Um, of als we juist een slechte waardering geven op een hotelsite... dan schrijven we, I hate it, lousy hotel, bad as hell. Dan gaan we juist overdrijven. Dus... Um, het, het, uh, of ze schrijven, hey, don't ever get there, dat soort zaken. Blijf er weg van. Ja, dat klinkt toch iets anders dan eigenlijk. Ja. Dus het komt erop neer, de, de, de, die emotionele waardering... die drukken we veel beter uit in onze eigen taal. En dat komt omdat onze moedertaal, moedertaal emotioneel gekleurd is. Kijk, de dingen die we beleven, die beleven we voornamelijk wij in het Nederlands. We verliezen mensen. We gaan naar begrafenissen. Ons, ons vriendje of vriendinnetje maakt het uit. We krijgen een slecht rapport. Dat zijn emotionele gebeurtenissen in onze eigen taal. Al die herinneringen eigenlijk. Alle herinneringen, alle ervaringen. Onze taal is gekleurd. En uh, tijdens een reclame in het Nederlands... dan worden die herinneringen geactiveerd. En dan krijg je er een sterker gevoel bij. Um... Ja, het is natuurlijk heel erg leuk om dit te weten. En om dit nu te horen en om ja. het erover te hebben. Maar wat is het eigenlijke belang van Kijk, dit onderzoek je zou, nu? Je zou kunnen zeggen... Nou, voor reclame, uh, reclame makers nou, zoeken het maar uit. Dat is hun probleem... Uh, Um, maar er wordt ook veelvuldig gebruik gemaakt van een vreemde taal... in communicatie bijvoorbeeld uh, tussen de overheid en burgers. Neem bijvoorbeeld de stad Rotterdam. Er zijn 170 verschillende nationaliteiten. Publieke diensten communiceren vaak. Natuurlijk, er worden ook wel dingen in, in het Marokkaans en in het Turks gedaan... maar 107 nationaliteiten gaat niet. Dus mensen bijvoorbeeld moeten zich uiten in het Nederlands... als het gaat bijvoorbeeld om een enquête over de stad. Dan worden mensen gevraagd, wat vindt u van de stad? Bent u tevreden hier? Kan er iets verbeteren? Um, dan vullen ze bijvoorbeeld geweldig in als ze het wel oké okay vinden. Of ze zeggen het is zwaar kloten hier als ze het voor verbetering vatbaar vinden. Dus en dat zijn dus de mensen die Nederlands in dit geval als tweede taal hebben. En ja. vaak ook best wel goed. Maar ze uiten zich niet uh, zo goed als in hun eigen taal. Dan kan je dus een zwaar vertekend beeld krijgen. De impact van de tweede taal wordt dus... Uh, overschat. Of ja. onderschat. Dat, dat ligt er maar net aan of je je uit... of dat je iets leest. En wat uh, gaan we eraan doen? Nou, daar heeft Bart Lange een mooie oplossing voor. Het gebruik van emoticons. En dat zijn die poppetjes hè, van die smileys... die je, die je mee kunt sms'en. Uh, het blijkt dat de meeste culturen gezichten... en dat soort poppetjes ongeveer hetzelfde... Uh, interpreteren. Er het zijn wel wat verschillen. Maar nou, hij onderde ontdekte dat bij het ondervragen... van mensen met behulp van die emoticons... dat het dan een veel preciezer resultaat geeft. Dus dan vul je in... Hij hate it. En daarbij dan zo'n gezichtje. En dan is het veel uh, Met die mondhoekje veel naar beneden dan, hè, ja, denk ik. Ja, ja. ja. Uh, door het, dus door het toevoegen van visuele informatie... wordt de uitslag van zo'n test of zo'n waardering veel betrouwbaarder. Dus daar kunnen reclamemakers en ook de beleidsmakers wel wat van leren. Precies. De, de, de boodschap is dus gebruik je moerstaal of gebruik uh, symbolen. En voor overheidscommunicatie met allochtonen, adviseert bartel Lange... Uh, maak gebruik bijvoorbeeld van meerkeuze plaatjes in plaats van meerkeuze vragen. Nou, dat dus dan kan je bijvoorbeeld een hele blije smiley, iets minder blijen. en dan misschien eentje met een, met een rechtstreepje ja, ja. als mond. Nou, die smileys van, nou... zijn heel sterk. Heb ik nog heel even, of lopen we uit? Nog één voorbeeld? Ja, ja bijvoorbeeld... kan Nou, dit is wel mooi. Zaterdag gaat er een nieuw thema op documentaire kanaal Holland Doc uh, uh, in première uh, over internet en, en relaties op internet. En documentairemaker Honi, uh, Hedy Honigman maakte de documentaire Emoticons. Het uh, gaat over jongeren die via internet zeer uh, emotionele dingen bespreken... en daar onder andere gebruik maken van die poppetjes. En nu hoor je een stukje van twee meisjes, die nemen afscheid van elkaar... en ze zeggen, ik hou van je, maar doen daar ook zo'n emoticon bij. Want ik hou van je kan natuurlijk van alles betekenen. Hè? Ik, ik, ik wil met je naar bed, ik wil met je trouwen, ik wil een relatie met je. Ik vind maar je zij lief. doen er zo'n... Ik vind je lief. Zij doen er zo'n dikke klapzoen bij, zo'n plaatje, om duidelijk te maken... dit is een vriendinnenklapzoen. dit is iets tussen vriendinnen. Luister maar even. Ja, ik bel je wel dan, ja? Ja, is goed. Oké, okay, doei, doei, schat. Ik hou van je. Ja, ik hou ook van jou. Doei, doei. Ja. Doei, doei. Even minstjes. Ah! Oh. Ah. Nou, dat is een heel duidelijk ja, daar gezien. Dan gaat, nou. gaat de, de klap erbij. Dus die plaatjes werken heel duidelijk. Dus als je binnenkort eens een enquête in de bus krijgt... met van die plaatjes er plotseling bij... dan weet je dat het promotieonderzoek van Bartel Lange... Uh, navolging heeft gekregen. Menno Bentveld, dank je wel. En uh, gisteren was er nog in het nieuws vanwege een, uh, een vermeend moordcomplot tegen haar. Twee mannen zouden zijn gearresteerd vlakbij haar huis op verdenking van moord en inbraak. Een beetje een vreemd verhaal, maar ik heb het over zangeres Joss Stone. En dat, uh, ja, al die ellende neemt natuurlijk niet weg ook dat ze een nieuwe plaat heeft uitgebracht. De single zou eigenlijk pas volgende week uitkomen, maar kwam in Duitsland per ongeluk deze week al uit. En wij hebben hem ook somehow. He never watched the telly, dressed or sober. He really likes a fifth, give him a spliff and he won't run. now. He gets me to the point, it's nearly over, but somehow...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 Just Stone met Sam Volgende week zou hij dus eigenlijk pas uitkomen. Maar een beetje uitgelekt hier ook al bij ons. En hij staat op het nieuwe album LP1. Alweer de dertigste editie van het festival Oerol opent morgen op Terschelling. En daar is altijd veel theater te zien, maar ook heel veel muziek. even Botte Jellema, wat is er dit jaar bijvoorbeeld? Ja, dan nou, kan je eventjes een greep opzommen van wat er dit jaar uh, staat. Het is echt heel veel. Elmo uh, Racetrack, Allent en Damme, Lefty Soul Connection, Tim Knol, uh, Gabriel Rios staat er. Gio Vanka, Kite Crash, dat uh, is het project van Kiteman? En Erik Vluyman. En ja. Erik Vloemans, inderdaad, die er vorig jaar ook stonden. Uh, Typhoon uh, treedt erop. En ook Marieke Jager, de Nederlandse singer-songwriter. Daar heb ik even mee gesproken, dat hoor je straks. Maar eerst heb ik ook eventjes gebeld met een van de twee muziekprogrammeurs van OEROL. Dat is Harry Hamelink. En ik vroeg hem waarom het voor muzikanten en het publiek nu eigenlijk zo, juist zo leuk is... om een optreden op OEROL te doen. Er staan uh, heel veel bands, uh, zoals uh, Tim Knol, uh, Fink, La Boutique Fantastique, uh, Los de Abajo, Gabriel Rios... Nou, ik kan het nog een hele lijst noemen, maar ja, die komen er spelen en die doen zeg maar, hun um, ja, normale optreden, maar dan wel in de oerol mm -hmm. En die voorstellingen vinden dus ook allemaal plaats in, in, ja, in duimpannen, in het bos, op het strand en noem het maar op. Mm -hmm. En daarnaast uh, nodigen we eigenlijk een heleboel ja, jonge makers op een muziekgebied uit Nederland uh, of België uit om uh, iets bijzonders te komen doen op Oerol. Vaak komen ze al zelf met ideeën. En uh, sommige muzikanten ja, dagen wij uit om uh, eigenlijk, zoals Orel, dat doet theatermakers theatermakers ja, iets speciaals te ontwikkelen. Mm -hmm. En dat zijn eigenlijk ook wel ja, toch voor, voor ons als festival en als uh, muziekprogrammeurs de, de, de, ja, toch wel de kremte uit de pad natuurlijk om, uh, om te kunnen boeken op zo'n uh, festival in zo'n se setting als uh, het, het eiland uh, de schelling. En hoor je dat ook terug in de optredens? Ja, wat je, wat je merkt door het feit voor tien dagen is dat mensen, publiek, maar ook artiesten, echt met een boot naar, naar zo'n eiland komen. Dan kom je toch in een hele andere sfeer. En dat geeft een enorme vrijheid. En wat wij merkten toen we hier begonnen, was dat muzikanten hier ook veel andere muzikanten en theatermakers ontmoeten. Dus daar ontstaat een soort enorme energie. Mm -hmm. Dat je ja zo stond op een gegeven moment in één keer, uh, Stef Camille arns van Zita Zoen. Uh, ...Springvis en Erik Vloeimansen, uh, uh, ja, die elkaar daar tegenkwamen mm -hmm. op het podium... ...en experimenteren een uur lang. En zo ontstaat er eigenlijk een heleboel ja, nieuws tijdens zo'n festival... Ja, dus bot het feit dat de artiesten elkaar onderling ontmoeten... maar natuurlijk ook zo dicht op het publiek zitten... maakt eigenlijk dat hun muziek ja, totaal anders is... op het moment dat ze op het eiland aankomen. Ja, en dat stuurt Urol, Urol natuurlijk ook een klein beetje op. Ze hebben bijvoorbeeld vorig jaar... dat kon je zelf als publiek ook heel mooi meemaken. We hadden ze een open plek in het bos ingericht... Uh, als een gigantische jamruimte voor uh, Kite Man. Dat was een hele mooie plek. Dat was een beetje zo'n uh, zo, zo, zo soort ja, duimpan. Maar dan in, in het bos was er een beetje zand. En als de zon er dan op scheen werd het ook snel lekker warm... En, uh, het was een tentje. Het zag er echt een beetje Bedouinen-achtig uit. En er was allemaal muziekapparatuur opgeschoven en instrumenten. En dat wist iedereen op het eiland ook. Ook alle artiesten die daar stonden. Uh, dus die gingen allemaal er ook een beetje naartoe. En uh, Dessel Kit en zo Die gingen ineens dan jammen met en, en, Ja, Het was een beetje de voorloper van wat later dat uh, uh, Kaitopia is geworden. En dat zit nu in Utrecht. Dat is een, een broedplaats voor, uh, voor muzikanten daar heeft Kite samen met uh, Erik Vleumans die cd ook gemaakt. is uh, Kite Crash. Dat is nu, uh, doet het volgens mij hartstikke goed. Maar dat is volgens en, mij ook de essentie en wat de muziekprogrammeurs willen natuurlijk. Ja, uh, ja dit, dit, dit, was een, dit, dit is nou precies zo'n zo collaboratie, zo'n zo samenwerking tussen muzikanten. Uh, ten overstaan van het publiek. Je kan er gewoon bij zijn. Uh, ja, het, was, het was een beetje een soort... Uh, uh, ja, een festivalsfeertje daar. Waar we gewoon relaxed in het zand kon liggen. Een beetje naar muziek luisteren. Kijken hoe die muzikanten uh, het daar deden. Dat was echt ontzettend leuk. Ik, heb daar, ik ben daar een paar keer geweest. En dat was, was heel gezellig. Ja, en er ontstaan dus allemaal van die leuke nieuwe uh, projecten uit. En, um, dit jaar staat uh, singer-songwriter Marieke Jager op dat festival. Uh, ik zei het al. Ze treedt vaak op op de Waddeneilanden. En met haar heb ik daar ook eventjes over gehad. Want ik wilde van haar weten hoe oerrol voor haar is. En ze gaf me eigenlijk meteen een soort privéconcertje. We gaan uh, spelen op het uh, Groene Strand. Dat is uh, volgens mij het grootste podium, of het grootste veld ook. Dus is heel veel publiek, heel open ook. Daar hebben we een show en we geven dan uh, s'avonds uh, nog een keer spelen bij de Stay OK. En ik geloof dat we daar ook buiten gaan spelen. Dat is eigenlijk alleen maar goed als je dan toch op een eiland staat... Dan maar buiten, denk ik dan. Ja, dat is wel het mooiste. Laat het dan ook maar waaien. Ja, ja, natuurlijk, ja. Als je dan maar binnen staat, dan heb je ook niet echt het eilandgevoel. Wat, wat is dat, het eilandgevoel, voor jou, als je er staat te spelen? Je hebt allereerst het buitengevoel, natuurlijk. Omdat je buiten staat en je helemaal afhankelijk bent ook van het weer. Dus dat is heel spannend, daar heb je niks over te zeggen. Dus dan weet je pas op het moment zelf wat er in de lucht hangt. Dat vind ik heel erg leuk. En wat gewoon een heel mooi gegeven is, dat je met z'n allen die boot opstapt. Met het publiek ook en naar een eiland gaat en dan... je voelt gewoon dat je met z'n allen daar op een plek zit... waar de rest allemaal niet is. Dus dat deel je met z'n allen. En dat heb jij en dat hebben die anderen allemaal niet. En dat, dat vind ik misschien wel bijzonders. Of komt het ook stiekem een klein beetje doordat je... heel ver weg nog wat roots hebt liggen uh, op de Waddeneilanden? Ja, mijn uh, wadden uh, Ja, mijn oma is uh, op Schiermonnikoog geboren. En dit heeft er vast mee te maken. Dat denk ik haast wel. En ik kom daar nu ook best wel regelmatig op Schiermonnikoog... Ik heb er ook geschreven, ook voor onze plaat. Uh, ik schrijf lekkerder als ik daar op dat eiland zit. en Gewoon in mijn eentje met mijn gitaar. En wat ik dan wel eens doe, uh, is dat ik gewoon s'nachts naar buiten loop. En dan loop ik in mijn eentje door de duinen. En dan ga ik gewoon ergens zitten en luisteren. Een beetje nadenken. En uh, nadenken over teksten. Weet je wel, je ja, laat je gewoon inspireren door het moment dat, dat stukje eiland. En dat, daar kan ik heel erg van genieten. Eh, mijn gitaar is omgevallen na een concert in Utrecht. Ja, dat gebeurt. Mm -hmm. En eh, nou, ik, kwam echt, ik kwam de kleedkamer in en uh, de mannen stonden daar... en die keken me allemaal een beetje droevig aan. Dus ik denk, wat is, wat, wat is er, jongens? Ja, Marieke, er is iets ergs gebeurd. Je gitaar is gevallen. Nou, ik schrok me echt een hoedje, ja. Maar de hals was uh, gebroken. Dus dat was heel spannend. Dus ik ben uh, gisteren naar de dokter geweest... En uh, die heeft vannacht zelfs uh, daaraan zitten werken, gelijk. Dat vond ik heel lief, dat hij ook gelijk uh, dat ding uit elkaar heeft gehaald. En gekeken van: oké, okay, hoe zit het met die breuken en de, de houtsplinters? En die heeft me gebeld en me gerustgesteld. Hij zegt: van, Nou, het is te maken. En natuurlijk hou je wat littekens over, maar. Uh, maar dat is ook zoiets, weet je wel? Van: uh, je neemt je instrumenten, wat neem je mee naar Horl aan instrumenten? Wij hebben best wel mooie spullen en dierbare spullen en oude spullen. En, uh, maar ja, er is daar zand en weer. Dus uh, hoe doe je dat? En, uh, dat is altijd een beetje spannend, maar je gaat er maar gewoon in. En ik neem toch mijn gitaren mee, weet je wel? ook, ook mijn dierbare gitaren. En ja, die maakt dat dan ook mee, of zo. Dat, uh, zo moet het ook zijn. Dat is ook onderdeel van de gitaarleven op het Oerol. Marieke Jager, 25 juni, zaterdag 25 juni, staat ze op Oerol. En op tv en radio is het ook te volgen bij Opium van de AVO en de Avonden van de VPRO. Straks na het nieuws heb ik nog voor u de nieuwe regeringsplannen dreigt daarmee het fundamenteel onderzoek in de knel te komen. En een pleidooi voor kinderopvangssubsidie voor alleenstaande ouders. Ook als er niet wordt gewerkt. Maar dat allemaal na het nieuws met Jan van der Putten. Radio 1, het NOS-journaal.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 Twee Nederlandse diplomaten in Libanon zijn korte tijd ontvoerd geweest. Op 24 mei bezochten de defensieattaché en zijn assistent het noorden van Libanon. Onderweg werden ze aangehouden door leden van een lokale stam... en die namen hen mee over de grens met Syrië. En die ontvoering heeft een halve dag geduurd terreurnetwerk Al-Qaeda heeft een nieuwe leider... meldt onder andere tv-zender Al-Arabiya. Het is Al-Zawagri, de nummer 2 van het netwerk. Hij volgt Osama bin Laden op, die vorige maand werd gedood door de Amerikanen. En in Jakarta is de radicale moslimgeestelijke Abu Bakr Bashir veroordeeld... tot 15 jaar cel. Volgens de rechter is bewezen dat hij een trainingskamp voor terroristen... in Atje heeft opgezet. Bashir wordt gezien als leider van het terreurnetwerk Jema Islamiyah. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. AMWB verkeersinformatie. Er staan nog uh, zes files. Ik pik even de wat langere eruit. De A4 Amsterdam-Den Haag tussen Roelenwaar en Sveen en rijndijk Drie kilometer. En de A27 Gorkum Utrecht tussen Noordeloos en Hagenstein. Twaalf kilometer. Dat uh, komt door een ongeluk met een vrachtwagen. De rechte rijstrook is dicht. Klaardag. Radio 1. De gids .fm met Deborah Bleckenhorst. Tot 12 uur nog. Van minister Henk Kamp krijg je geen bijdrage meer... voor kinderopvang op de uren dat je niet werkt. Maar moet dat misschien wel mogelijk blijven voor alleenstaande ouders? Dat horen we zometeen in het Joopdebat. En ja, we gaan in financieel opzicht een moeilijke tijd tegemoet. En iedereen zal dat ook gaan merken. Maar er is geen enkele reden om bij de pakken neer te zitten. Nederland heeft alles in huis om toonaangevend te zijn in Europa... En de wereld. Onze optimistische boodschap aan alle Nederlanders is... dat we sterker uit de crisis kunnen komen. Dat is wat ons als kabinet... In de kern motiveert. Een optimistische Mark Rutte. Vorig jaar oktober in de regeringsverklaring. Ook minister van Economische Zaken. Maxime Verhagen wil graag de Nederlandse economie versterken. En wel met nieuwe, snelgroeiende bedrijven. Zo schreef hij gisteren in een ingezonden artikel in NRC Handelsblad. En dat kan door wetenschappelijk onderzoek beter te laten aansluiten bij de nu al sterkste sectoren. van onze economie. En zo kan Nederland zich onderscheiden. Wetenschappers en innovatieve bedrijven moeten gaan samenwerken. al dus Verhagen. Maar deden ze dat dat dan niet allang? Dat vraag ik aan Henk de Beijer, directeur van het gelijknamige bedrijf... voor innovatie op het gebied van zonne-energie. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, minister van Economische Zaken, Maxime Verhagen, schrijft... ja, uh, die uh, wetenschappers, die zitten maar in ivoren toren. Dat uh, vinden de ondernemers ook. Ze zonderen zich af van de maatschappij en de economie. Ja, misschien is er wel geen land mee te bezeilen. Is dat zo? Nou, ik denk dat dat nog wel mee zal vallen. Maar wat, wat mij heel erg opvalt, is dat er een... een uh, nogal een spraakverwarring is, hè, er worden nogal veel woorden gebruikt... maar er is nogal een spraakverwarring tussen fundamenteel onderzoek... en toegepast onderzoek. Want kijk. het fundamentele onderzoek, dat gaan we een beetje loslaten. We moeten meer naar het toegepaste onderzoek, zegt het kabinet. Ja, dat vind ik hartstikke prachtig. Maar uh, ik zal u een mooi voorbeeld geven. Ja, want kunt u mij het uh, verschil ja. uitleggen? Ja, nou, uh, kijk, toen, uh, u heeft thuis waarschijnlijk een uh, mooie braadpan. Uh, ja, klopt. En daar zit ja. uh, teefal in. Ik denk Hij, het wel. Het is dus een teefalpan, weet je dat dat het niet aan, aanbakt en dat soort mooie Fantastisch. dingen. Fantastisch. Nou... Er is ooit een keer iemand geweest die dat fundamenteel heeft onderzocht. Daarna is er een fabriek gekomen van pannen. En die zegt, goh, mogelijk zouden we dat hierin kunnen passen. En dan hebben we er wat aan. Maar je moet wel eerst dat fundamentele hebben om dat daar toe te passen. En die zoekt toch naar nieuwe dingen, nieuwe activiteiten. Dat is fundamenteel onderzoek en daarvoor is de wetenschap. En niet voor het bijstaan van het de, van de bedrijfsleven. Het is natuurlijk erg prettig, maar uiteindelijk is de doelstelling... van een universiteit of van wetenschap om te zorgen... dat het grensverleggend nieuwe activiteiten realiseert. Want daar moet Nederland straks mee verder. Maar hoe lang heeft het zoeken naar die theevalla geduurd? Ik zou het niet weten. Maar laat ik zeggen... het zal niet op één zaterdagmiddag gebeurd zijn. Het zal misschien in jaren gebeurd zijn. En dat is vaak ook nog vaak toeval in een aantal zaken... dat het niet echt heel specifiek... want als je weet waar je naartoe moet, dan is het makkelijk zoeken. Maar vaak is wetenschap niet iets waar je naar kunt zoeken. Het is gewoon een iteratief proces. Hè? Je bent aan het kijken van, zou dit kunnen? Je probeert het, het werkt niet... Andere, andere combinaties en zo is het ook met de gezondheidszorg, zo is het met kanker, uh, nieuwe middelen voor kanker enzovoort. En dat zijn allemaal van dit soort processen. Maar interactief... dat duurt het kabinet te lang. Die zeggen ja, we moeten nu geld verdienen, we moeten nu onze slag slaan. Ja, dat snap ik. Maar dit kabinet wordt geleid natuurlijk ook door economen en niet meer door mensen die denken over hoe uh, moet Nederland er over een aantal jaren uitzien. Ik snap dat we hier en daar moeten bezuinigen. Misschien hebben we hier en daar te op het grote voet geleverd. Alleen wat er nu gebeurt, is, schiet het enorm door naar de andere kant... waardoor we alles weghalen wat noodzakelijk is... ook voor Nederland op langere termijn. En dan zitten we straks te kijken... Zo van, goh, en waar gingen we dan nu de nieuwe geld mee verdienen? Het gaat naar sectoren, negen <laughs> topsectoren, ja. zoals dat dan zo mooi heet. Bijvoorbeeld water, energie, landbouw. Daar gaat eigenlijk wat meer geld naartoe. Ja. Uh, zou daar dan ook echt uh, ja, iets bijzonders uit kunnen komen? Gaat men daar dan nog beter presteren? En wel als men de ruimte geeft op de universiteiten om echt fundamenteel onderzoek te doen. Alleen wat de overheid nu zegt is dat fundamenteel onderzoek moet gelijk gekoppeld zijn aan toegepast onderzoek. Ja, dat kan helemaal niet. Dat, zijn, dat is een contradictie. Dus men dat... maakt een verbinding die niet kan eigenlijk. Nee, eigenlijk kan dat helemaal niet. Dus je moet namelijk de wetenschap de ruimte geven om juist nieuwe sectoren te onderzoeken. Want Nederland is te klein om alleen maar eh, die combinatie tussen universiteit en het bedrijfsleven te maken. Want dat betekent dat je heel klein toegepast onderzoek krijgt. En het, op basis daarvan krijg je eigenlijk veel te weinig wat noodzakelijk is voor op de langere termijn. Maar ja, over het algemeen denkt het kabinet niet langer dan vier jaar en dan is het weer voorbij. En dan komt het volgende kabinet en heeft weer negen andere segmenten. Kunnen de ondernemers die er nu zijn en die we nu hebben, kunnen die ook behoorlijk investeren? Uh, beperkt. Uh, kijk, Ten eerste moet u rekening houden... dat het grootste gedeelte van Nederland bestaat uit mkb-bedrijven. Uh, ongeveer 75 procent. Van alle, van alle bedrijven. Met een gemiddelde omvang van 25 man personeel. Tussen de 15 en 25 man personeel. Je nou, kunt zich voorstellen dat daar geen fundamenteel onderzoek kan plaatsvinden. De grotere bedrijven... De, de Philipsen en de ASML's van deze wereld... die gaan natuurlijk de kennis en de mogelijkheden halen... daar in de wereld waar ze zijn. Want die zijn global spelers. En die gaan dus ook onderzoek halen, fundamenteel onderzoek in dat soort segmenten. Als Nederland mee wil doen in dat fundamentele onderzoek... en een kennisland wil blijven, dan zullen we natuurlijk zelf dat ook moeten gaan doen. En dat niet gelijk allemaal uitgummen. Uh, en zeggen Goh, dat moet allemaal gelijk toegepast onderzoek worden. Dus die kennisbedrijven gaan verdwijnen? Ja. Ja. Uh, volmondig. Uh, op welke termijn? Uh, ik denk dat dat al op hele korte termijn gebeurt. Want we hebben natuurlijk als Nederland steeds minder te bieden voor deze bedrijven om, uh, om zeg maar, aan te sluiten... Uh, Nederland uh, op het gebied van fundamentele technologieontwikkeling... daar zijn we niet zo goed mee bezig. Want uh, op universiteiten worden op dit moment hoogleraren niet meer gebruikt... om grensverleggend onderzoek te gaan doen aan nieuwe dingen te genereren. Nee, die worden gebruikt om als, ja, zeg maar, een beetje oneerbiedig... Uh, alleen maar les te geven uh, in de dingen die al reeds bestonden. Ja, en daar komen we niet meer verder. Is het kabinet alleen maar bezig misschien met de boekhouding? Ja. Ja, letterlijk. Ik dus... bedoel, in alle segmenten waarvan ik denk dat, uh, dat er uh, zeg maar geld naartoe zou moeten om op lange termijn Nederland uh, zeg maar economisch verder te krijgen, uh, heeft het kabinet bezuinigd. En, uh, en dat begint dus al op het onderwijs. Waarvan ik misschien hier en daar best wel kunt zeggen: Goh, dat dus kan het niet beter of, of anders. Maar zo bot bezuinigen zoals het nu gebeurt, vind ik echt dom. Hoe zou u het verdelen? Uh, ik denk dat er een, een belangrijk stuk vrij onderzoek moet blijven op universiteiten. En dat uh, hoogleraren vrijgesteld moeten worden van dit soort onzinnige zaken. Want hun doelstelling is om grensverleggend bezig te zijn. We hadden uh, op het gebied van zonne-energie, uh, waren we echt koploper. We zijn dat kwijt. Hoe kan dat? Eh, omdat eh, zowel eh, de overheid geen goed beleid heeft gevoerd op de introductie van dit soort systemen. Eh, als wel op het fundamentele ontwikkelingspakket. Eh, Want, kijk, innovatie bestaat natuurlijk bij de gratie van het feit dat je iets nieuws verzint. Een industrie hebt waar je het goed kan landen. en die er iets mee doet. en eh, weer terugkoppeling geeft aan de wetenschappen. en zegt. Goh, dit werkt misschien iets beter. of zouden jullie dit nog voor ons kunnen doen. of zou je dat nog naar kunnen kijken. die vraagstelling die komt niet meer. omdat die industrie verdwenen is. en dat betekent ook dat de, de wetenschap. dus geen tijd en aandacht meer in kan stoppen. Nou, en op die manier verlies je steeds meer terrein. En zo is de cirkel rond. En zo is zeggen. de cirkel rond. Nu zijn wij natuurlijk niet het enige land. dat te maken heeft met een economische crisis. en bezuinigingen. Hoe doen ze dat bijvoorbeeld. Bij, uh, nou ja, in, in andere landen? Um, wat je ziet is uh, bijvoorbeeld in Duitsland... heeft natuurlijk ook best veel uh, bezuinigingen door moeten voeren. Uh, in het vakgebied waar ik natuurlijk uh, sterk mee bezig ben... Uh, zie je dat ze daar um, uh, op basis van de vervuilingstaks uh, geld binnenhalen. Uh, net zoals wij in Nederland doen. Alleen zij stoppen het niet in de nationale middelen. Hier gaat het gewoon in de grote pot. Het zwarte gat misschien wel. En, ja, misschien kun je het ook zo noemen. Maar laat ik, zo ik het zo zeggen. Het verdwijnt in ieder geval in die grote pot. En op basis daarvan zie je dat er uh, geen ruimte is om nieuwe technologieën goed te introduceren. In Duitsland heeft men gezegd: oké, okay, we willen die nieuwe technologieën daadwerkelijk uh, introduceren. Dat betekent, we hebben een feed-in tarief. U als consument kunt gewoon een zonnecollector op uw dak leggen. En u krijgt gewoon een bepaald bedrag terug. En dat rekent zich uit dat u daar gewoon uh, economisch voordeel of in ieder geval geen schade leidt. In Nederland wordt dat heel complex om Zou... het voor elkaar te krijgen. Maar zouden wij dan bijvoorbeeld niet gewoon een goed voorbeeld daaraan kunnen nemen... en misschien wel kunnen gaan samenwerken in een Europees verband? Ja, dat gebeurt al. Ik, toevallig zijn wij afgelopen week een kennis-innovation-center geworden... van de Europese gemeenschap. Zo. Dus wij mogen meedoen in een groot Europees project... en, en ons bezighouden met fundamentele toege en toegepaste onderzoek... om daar nieuwe entrepreneurs en nieuwe bedrijvigheid bedrijf, mee te, te ontwikkelen. Maar kijkende naar dat soort projecten, dan zie je dat het in Brussel er wel komt dat we iets moeten gaan doen aan dat uh, segment. En hier in Nederland is men rukkigloos bezig... met alleen maar met de boekhouding in orde te brengen. Mag alleen. Uh, ik denk dat we daar een, een beetje te ver in doorschieten. Maar hoe kan het toch dat dat inzicht dan ontbreekt? Gaat het echt puur alleen om die cijfertjes? Ja. Wij worden geregeerd op dit moment door boekhouders. En dat is ongeveer eh, hetzelfde als bij elk ander bedrijf. Als je de boekhouder de macht geeft, dan verdwijnt het bedrijf. Want je moet namelijk wel naar de toekomst denken. Als je de afdeling research and development uit een bedrijf eh, zeg maar, zou, eh, zou halen... dan verdien je op dat moment ontzettend veel geld... Alleen over vier jaar heeft u geen bedrijf meer, want u heeft namelijk geen nieuwe producten. En dat is namelijk wat de regering mee bezig is. Waar staan wij nu als Nederland op wetenschappelijk gebied? Uh, nou ja, de, de laatste cijfers die zien er niet best uit. We zijn behoorlijk naar beneden gedonderd. En waar stonden dat we, we? Ik dacht dat we op uh, plaats 6 stonden en ik geloof dat we nu op 17 of 18 staan. Dus we zijn aardig bezig. En waar gaan we naartoe? Uh, ik denk dat we, als we zo doorgaan in de Global Market, hè, we zijn natuurlijk wel een klein land, daar moeten we ook wel wat rekening mee houden. Maar als we doorgaan zo op de Global Market, ik denk dat we veel onder de 30-40 komen. Dat is een behoorlijke duikeling? Dat is een behoorlijke duikeling. Dat is de daler van de week, zou ik bijna zeggen. Ja, ik denk het wel. En uh, ik denk ook dat, uh, dat er steeds meer mensen te hoop moeten lopen... ook vanuit de industrie... Uh, tegen dit soort kabinetsplannen. Uh, is dit... er een alternatief? Uh, ja, ik denk dat... Uh, dat heeft te maken met focussering van de overheid. Uh, ik bedoel, wat wil je bereiken? Waar wil je staan? En die, die vraag is niet beantwoord. Ze geven negen sectoren om... daar willen we speerpuntactiviteiten. Ze vertellen alleen niet... Hoe en op welke wijze willen ze dan zeg maar op een schaal van 1 of 10... Uh, nu ergens een vijfje, uh, willen we straks over vier jaar willen we een achtje zijn. Nou, Dat betekent dat je daar middelen voor je moet maken. Dan moet je wetenschap voor vrijmaken. Dan moet je mensen voor antimeren om te zorgen dat dat gebeurt. En daar heb ik nog geen plan voor gezien. Nou, misschien dus... moet u een hele, hele dikke brief schrijven naar Den Haag wellicht. Of, of helpt nou, dat niet meer? Wil men het niet meer zien? Laat ik zo zeggen... Um, ik denk dat het, het grote probleem in Nederland is dat de overheid wel luistert naar global spelers. Maar ik heb net al uitgelegd dat die gewoon hun kennis wereldwijd gaan halen. En dat MKB-bedrijf eh, zeg maar, een beetje tezijde is geschoven... zo van, goh, daar hebben we niet zoveel last van... want dat is toch maar een relatief kleine groep. Alleen, ja, MKB Nederland zal zich wat sterker moeten maken... voor eh, brieven naar de minister toe... zo van, joh, ik weet niet waar je mee bezig bent... maar eh, hoe moeten wij straks nog concurreren als we niks nieuws hebben? Want die bedrijven vormen wel de belangrijkste mode eigenlijk die we hebben. Ja, dat is in wezen waar het om gaat. De MKB-bedrijf is gewoon de kurk waar BV Nederland op drijft... en die zijn niet zelf in staat om fundamenteel onderzoek te doen. Dus de overheid moet dat faciliteren. Die moet zorgen dat de universiteiten daar ruimte voor krijgen. En dat studenten ruimte krijgen om eens een keer over andere dingen na te denken als een derde geldstroom. Maar die keuze is niet gemaakt? Nee, die keuze wordt niet gemaakt. Henk de Beijer, directeur van de Beijer RTB. Een innovatief bedrijf op het gebied van zonne-energie. Over de kabinetsplannen om fundamenteel onderzoek eh, om daarop te bezuinigen. Dank u wel. Dank u De Gids.fm gaat plaatsmaken voor de proloog.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 En waar hebben de Wikileaks nu weer voor beroering gezorgd? Internetjournalist Francisco van Jolen houdt het allemaal bij. En hij is hier. Francisco, goedemorgen. goedemorgen. Is er iets te melden? Ik heb twee dingetjes. Uh, allereerst Haiti. Er komen steeds meer uh, cables, zoals dat heet, vrij over de situatie... daar rond de aardbeving. En een van de dingen die er toch naar boven komen... is dat de Amerikanen hebben... Heel erg veel troepen daarin gestuurd. 22.000 manschappen om de orde te bewaren. En nu blijkt uit dat er helemaal geen ordeproblemen waren. De, oh. de troepen die daar waren, de, de, de, de Haïssiaanse leger en andere, de Verenigde Naties... die hadden dat prima onder controle. En de vraag is een beetje, waarom, wat deden die Amerikanen daar nou precies? En daar komen toch rapporten naar boven. En dan zie je vooral dat Clinton, de minister van Buitenlandse Zaken... er heel erg op gebrand is dat er onnauwkeurige journalistiek... zoals ze dat dan zelf noemt, bestreden wordt. Dus alle diplomaten krijgen over de hele wereld opdracht om media te bestoken, zo gauw zij gaan schrijven over de toerhoud vreemde Amerikaanse aanwezigheid van Amerikaanse troepen, om dat te corrigeren. En ze, hebben dus ook de, ze moeten dat rapporteren aan Washington. En dan wordt ze, gelijk, ze moeten gelijk even zeggen wat ze er tegen gedaan hebben. Nou, Deborah, als je nog zin hebt in een etentje, een bijzonder etentje, nou. de komende maand. Julian Assange, de man achter Wikileaks, die veilt een lunch met hem met in hem. een chic restaurant in Londen via eBay, eBay kan je, en daarna kan je ook nog naar een interessante lezing door. Uh, daar kan je op bieden. Ik heb net even gekeken, de laatste stand was 4000 pond, dus bijna 4500 euro. Toch niet gek voor een nee, uiting? Het is niet verkeerd, nee. En uh, dat, uh, nou ja, dan kan je dus met iemand die uh, verdacht wordt van verkrachting uh, aan tafel gaan zitten. Voortje prikken. Tijd voor het Jof en dat is er ook weer vandaag, Francisco. Ja, we gaan het hebben over de bezuinigingen in de kinderopvang. Uh, 1,5 anderhalf miljard euro gaat het kabinet bezuinigen op de gesubsidieerde kinderopvang. En wat daardoor onder meer verandert is dat ouders alleen nog gesubsidieerde kinderopvang krijgen over hun daadwerkelijk gewerkte uren. Terwijl er voorheen meer uren kinderopvang krijgen dan je werkte. Dat is nu dus afgelopen. En Boink, de Belangenvereniging van Ouders in de Kinderopvang, die zegt dat dat een ramp is voor alleenstaande ouders. Kjeld Jellesma is voorzitter van Boink en hier in de studio. Goedemorgen. Goedemorgen. Een ramp, zegt u. Waarom? Omdat op het moment dat je met z'n tweeën werkt en voor kinderen zorgt... je natuurlijk altijd de gelegenheid hebt om dingen te schuiven. Te zeggen van, uh, als jij vast gaat uh, boodschappen doen en gaat koken... dan ga ik de kinderen halen. Iemand die alleen werkt, heeft dat niet. Uh, het is al vrij stressvol, dat weten we heel goed... om uh, arbeid en zorg met elkaar te combineren. Ik begrijp op zich best dat de minister een eind wil maken aan misbruik... en wil zeggen er is een relatie tussen het aantal gewerkte uren... en het aantal uren opvang wat je krijgt. Maar ik pleit er wel voor dat voor alleenstaande ouders... daar wat ruim mee omgegaan wordt. Om de simpelweg dat als je werkt... dat je altijd dingen daarnaast moet doen. Op het moment dat dat zo nauw begrensd is... en je moet alles in je eentje klaren... dan denk ik dat dat uh, tot grote uitval gaat leiden... Uh, in die zin, dat mensen zich af en toe ziek zullen melden... om dat toch te kunnen doen, want kinderen worden ziek. Hè? De opvang voorziet niet in alles. En ik denk dat deze regering heel graag wil... dat met name alleenstaande ouders ook economisch zelfstandig zijn. Dan zeg ik van, nou, geef daar nou eens wat meer ruimte. Dan ja, weet je zeker dat die mensen die gewoon die kunnen blijven. Nou, hun? bijvoorbeeld een dag of tien uur per, per maand extra. Hè? Gewoon iets meer. De Belastingdienst die dat allemaal moet controleren... weet ook of iemand alleen is, alleen voor kinderen zorgt. Uh, dus die kan ook op dat punt kan die gewoon een uitzondering maken. En dat lijkt me heel gezond, want anders dan vrees ik... dat mensen erg in de knoe komen. Een dag erbij dus. Karin is woordvoerder de kinderopvang voor de VVD. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat vindt u van het plan? Een dagje in de maand extra voor de alleenstaande ouders? Het klinkt in eerste instantie natuurlijk heel erg sympathiek... Maar aan de andere kant, wat is nou precies een alleenstaande ouder? Want als je nou bijvoorbeeld uh, een van de twee ouders werkt op een boorplatform... en je bent een aantal maanden van huis... dan nog steeds zit je met diezelfde puzzel in het leven. Het is echt een enorme uh, uh, uh, klus voor werkende ouders... om inderdaad arbeid en zorg te combineren. Dat ervaar ik zelf ook altijd. Dat zal ik ook nooit ontkennen. Maar omdat nu... Uh, door de belastingbetaler vervolgens te laten betalen... dat vinden wij echt een brug te ver. Meneer, Je Meneer Jellisma, hoe definieert u dat? Nou, kijk... Uh... De groep die mevrouw Strauss noemt, hè, waarbij dus als het ware één van de twee mensen langdurig als het ware niet de zorg op zich kan nemen, is een voorbeeld. Dat geldt trouwens ook voor mensen die bijvoorbeeld een zieke partner thuis hebben, een ernstig zieke partner thuis hebben, dat is ook een kwaliteitsende groep. Mevrouw Strauss moet wel bedenken dat op het moment dat het toe leidt dat mensen uit het arbeidsproces uh, verdwijnen, dan gaat de belastingbetaler daar vele malen meer aan betalen dan in ons voorstel. En ik denk ook dat je uh, ziet dat uh, bij alleenstaande ouders... en nog steeds een behoorlijk grote groep niet werkt... afhankelijk is van een uitkering, niet economisch zelfstandig is. En juist door dat te verruimen, gaat ook die groep gaat werken. Mevrouw Strauss, u, u kunt het opvangen door het nu al in te voeren bijvoorbeeld. Uh, nou, het is zo dat op dit moment is dus de koppeling gelegd tussen gewerkte uren en de uren waar je dan recht op hebt op gesubsidieerde kinderopvang. Het staat natuurlijk iedereen vrij om extra uren kinderopvang in te huren, maar die doe je dan niet met een bijdrage van de overheid uh, daarvoor. En als je kijkt dat een volledige werkweek op dit moment 40 uren is... dan kun je dus 160 uren in de maand uh, werken. En daarnaast heb je dan nog, uh, uh, want je mag in totaal 230 uur mag je declareren... heb je nog 70 uren over voor reistijd en eventueel andere zaken... Uh, die je daarin uh, zou kunnen gebruiken. Dus we vinden het echt gewoon uh, te veel van het goede om op dit moment... zeker het is zo'n enorme bezuiniging waar we voor staan... Iedereen moet daar zijn steentje aan bijdragen. En het lijkt ons echt niet opportun om nou een uitzondering te maken... voor een bepaalde categorie. Bovendien zijn alleenstaande ouders niet zielig. Helemaal niet, hè. Dus... De mensen hebben, als, zeker als ze een baan hebben... hebben ze ook gewoon recht op vrije dagen. Alleenstaande ouders hebben ook familie en vrienden. En die kunnen net, net ook als uh, twee werkende ouders... of inderdaad wel van één werkende ouder gewoon in Nederland is... en één elders uh, is, of in ieder geval niet thuis is... kunnen die ook een beroep doen op andere mensen... en niet alleen maar op de overheid. Kan dat, meneer Jellesma? Nou, ik vind dat mevrouw Strauss nu iets te makkelijk voorbij gaat aan de cijfers. We weten dat er inmiddels één op de drie huwelijke stranden. We weten ook dat de groep alleenstaande ouders in Nederland stel, snel groeiend is. We weten ook dat de groep achterblijft waar het gaat om arbeidsparticipatie. En uh, natuurlijk moet er bezuinigd worden, maar je moet wel bedenken... dat bepaalde bezuinigingen uiteindelijk meer kosten dan ze opleveren. En wij krijgen heel vaak signalen van ouders die zeggen van... ja, ik red het gewoon niet, ik vind het rekensommetje leuk... maar ik kan u vertellen dat als ik fulltime werk als alleenstaande moeder... en als ik een niet al te goed betaald beroep heb, maar wel een belangrijk beroep... zoals bijvoorbeeld ik werk in een verzorgingshuis, dan heb ik aan die 32 uur per maand simpelweg niet genoeg. Want dan werk ik namelijk 23 uur, ik heb 11 uur per dag nodig... om überhaupt mijn kind te kunnen brengen en die 9 uur op mijn werk... inclusief pauzes door te brengen. Dus dat betekent dat ik al 20, 30 uur tekort kom... en voor die groep drukken de kosten van kinderopvang... die natuurlijk meteen komen op dat relatief klein... Kleine vrije budget, hè, want je huur, al je vaste lasten lopen door. En ik denk toch, uh, maar ik praat er graag door uh, met mevrouw Strauss, toch eens een keer zou moeten rekenen. wat daadwerkelijk het echt zou kosten en wat de meerderbrengst zou zijn. Mevrouw Strauss, u bent iets te rooskleurig. Nou, ik ben het daar, ben het daar niet mee eens. Want ik denk als je. Uh, we hebben nu de situatie dat je 140% van je gewerkte uren. mag je blijven declareren. Uh, voor een bijdrage van de overheid in de kinderopvang. En wij vinden dat echt meer dan voldoende. Bovendien eh, mensen werken mensen niet 52 weken, 40 uren, maar hebben ook nog gewoon recht op vrije dagen. En die kunnen ze gebruiken om andere activiteiten te doen. De subsidie van de overheid is echt bedoeld om arbeid en zorg met elkaar te combineren. En daar moeten we het ook echt behouden. Meneer ja, ik weet waarvoor die bedoeld is. Uh, ik vind het toch altijd een magere omschrijving, want ik denk dat kinderen van meer is dan alleen dat. Maar ik constateer dat je die uren heel druk nodig hebt. En ik constateer ook, ook heel belangrijk, dat ouders die werken, net zoveel tijd aan hun kinderen besteden als ouders die niet werken. En dat begrijp ik, want die willen net zo goede ouders zijn als een uh, ouder die niet werkt. En dat betekent dat al die uren die nu worden aangegeven, met verzorging, met boodschappen, met naar de dokter, met naar de sportclub en dergelijke, vaak helemaal propvol zit. Al bij beide werkende ouders. En dan kan iedereen bedenken dat op het moment dat dat je dat in je eentje moet, dat je gewoon in de knel komt. U heeft nu natuurlijk dit rekensommetje gemaakt, meneer Jellisma... maar willen de ouders het zelf ook? Ouders die, die stellen dit aan de orde. Die zeggen van, we begrijpen best dat het misbruik... Hè? Iedereen is tegen misbruik, want iedereen ziet natuurlijk wel... dat dat een koste gaat van het budget van kinderopvang. Maar ouders kunnen ook rekenen en zeggen, moet je luisteren... ik ben elke dag al twaalf uur bezig, voordat ik überhaupt weer thuis ben... Hè? mijn kind gehaald heb, zeker als je twee kinderen hebt... op verschillende vormen van opvang... en als ik kijk wat er dan nog overblijft aan vrije tijd. dat is gewoon te weinig. En het is geen vrije tijd. Het is niet zo dat die mensen dan gezellig een blaadje lezen... op de bank zitten. Nee, die zijn dan met andere activiteiten bezig. Want het is, heet niet voor niks het combineren van arbeid en zorg. En die arbeid die speelt zich op een bepaalde plek af. en die zorg speelt zich op een bepaalde plek af. De eigen verantwoordelijkheid is goed. Maar mensen met lage inkomens hebben niet de mogelijkheid om allerlei diensten in te huren. Wat natuurlijk makkelijk is op het moment dat je een heel goed inkomen hebt. Maar we weten allebei dat dat een hele kleine groep is. Dus met andere woorden, laat die groep die we zo hard nodig op de arbeidsmarkt hebben. waarvan we zo graag willen. Dat hij economisch zelfstandig is, geeft hij iets meer lucht. Dat is het pleidooi. Mevrouw Strauss, uh, laat ze op de arbeidsmarkt. En tot nu toe konden natuurlijk alle ouders meer kinderopvang krijgen dan ze werkten. Is het nu dan echt zo erg om dat te blijven betalen voor alleen die alleenstaande ouders? Nou, nogmaals, bedoel, alleenstaande ouders zijn geen mensen die nou ineens een aparte categorie zijn in onze optiek. Want er zijn heel veel mensen die uh, uh, met, wel misschien met z'n tweeën ouders zijn, maar die toch op een of andere manier een deel van de week of een hele week of zelfs meer dan een week op, uh, gescheiden zijn. Dus ik vind gewoon de, uh, die definitie van alleenstaande ouder, daar, daar ben ik het gewoon niet mee eens. En bovendien is het zo dat ook alleenstaande ouders, ook als ze gewoon uh, werken, uh, in Nederland uh, voldoende vrije tijd hebben om dat soort zaken te doen. En... Ook alleenstaande ouders hebben mensen in hun omgeving waar ze een beroep op kunnen doen voor noodgevallen. U gaat geen uitzondering maken voor de alleenstaande ouders? Nee, we vinden deze bezuiniging in de kinderopvang is zo omvangrijk dat iedereen daar zijn steentje bij moet bijdragen. En dan kunnen we geen uitzondering maken voor, een, ja, voor deze groep. Het blijft bij het oude, meneer Jellesma. Ja, het is jammer. We zullen zien wat de praktijk gaat betekenen voor de alleenstaande ouders. Geld, Jellesma, voorzitter van Belangenvereniging Boink en Karin Straus, woordvoerder kinderopvang van de VVD. Dank u wel. Ja, u ja. En wat is er vanavond nog interessant op TV? Gooi je een bio afbreekbare verpakking weg in de GFT-bak of in de gewone vuilnisbak? Het is een herhaling van het onderzoek dat de keuringsdienst van waarde naar deze vraag deed. Om vijf voor half negen op Nederland 3. En nog een herhaling, maar wel zeer de moeite waard: Heile gras, waarin Henk Spaan praat met Robin van Persie om half tien op Nederland 3. En heeft u dan nog zin in muziek? Dan is er de documentaire When You're Strange over de Doors. En dat is naar aanleiding van de 40 veertigste verjaardag van het overlijden van Jim Morrison. En volgens mij is dat ook een herhaling. Jurgen van den Berg, niet met een herhaling, maar met een gloednieuwe lunch. We hebben straks de winnaars van de zogeheten kijkerspitch... van het experimentele tv-lab. Uh, die komen hier, die hebben dus een programma bedacht. En dat gaat BNN ook uitzenden. Um, in het mediaforum Hadassah de Boer en Mark Visch. Mark Visch is van NVA, NVJ, de Boer van, um, van zichzelf vooral. Presentatrice. <lacht> het gaat onder meer over Jorah van der Sloot... die maar in het nieuws blijft. En we hebben straks ook Stand.nl om half twee. De stelling daarin, het stapelen van straffen is een goed idee. Het is een idee van de PVV, hè? die willen cumulatief straffen, dus als je ja. tien keer... Oh, daar hebben, het over, we gehad, hebben het over gehad, We het over gehad, zeker. Dat is zo, ja. ik hoorde dat al. daar nou ja, gaan we straks de initiatiefnemer over horen. Maar ik ben heel benieuwd wat, wat de mensen thuis vinden natuurlijk. Straks in stam.nl over het stapelsysteem.